Annette Schuts met het NOS Journaal. In Liverpool is een auto ingereden op een groep feestvierende voetbalsupporters. Op beelden is te zien dat de auto mensen raakt in de Britse stad. Volgens de BBC zijn tenminste drie mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum zijn veel hulpverleners en agenten aanwezig. De politie heeft de bestuurder van de auto aangehouden. Het is niet duidelijk of er sprake is van opzet. In Liverpool waren honderdduizenden mensen op de been... vanwege de huldiging van voetbalclub Liverpool. In Den Haag is met verbazing gekeken naar het plan dat PVV-leider Wilders vanmiddag presenteerde. Bij de presentatie dreigde hij met een kabinetscrisis... als het kabinet, waar zijn partij deel van uitmaakt, niet snel genoeg in actie komt met meer asielmaatregelen. Zo wil hij alle asielzoekers aan de grens gaan weren en alle Syriërs terugsturen. Volgens de VVD ligt het tempo van het invoeren van maatregelen aan asielminister Faber, ook van de PVV... maar staat juist zij niet open voor structurele oplossingen. Het OM pleit voor een verbod op kinderfeestjes in de klimhal in Amsterdam. Dat werd bekend tijdens de zitting tegen de directie van de Klimmuur, naar aanleiding van de dood van een jongen van elf. Hij stierf na een val in de hal. De directie moet, als het aan het OM ligt, ook een boete van 50.000 euro betalen... en een werkstraf uitvoeren. Minister Faber heeft de bedbadbroodregeling in Amsterdam... ten onrechte stopgezet, oordeelt de rechter. Die 24 uursopvang opvang is bedoeld voor vreemdelingen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Vaak zijn het kwetsbare mensen. Faber wilde de financiering per 1 januari stopzetten. Maar volgens de rechter is er geen goed alternatief. Het weer. Vannacht kan het hier en daar regenen en koelt het af naar een graad of 11. Morgen begint regenachtig, maar in de middag laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een hele goede avond. Goede En welkom bij Play It Loud Underground. Yes. Mijn naam is Ben Verouden. Nee, Links mijn... van mij, rechts van jullie. Mocht je via de webcam kijken, Marcel van Kuijk. Yes, that's me. Goedenavond en, allemaal. Goedenavond. Leuk dat jullie weer luisteren. Ja, inderdaad. En we, we, we hadden onze eigen ja, dat aankondiging. Ja, onze eigen aankondiging. Yay! Voor het eerst. We hebben jullie gehoord? Ik ben helemaal blij. En nu Play It Loud. Ja. Dat is... Echt voor het eerst. Joehoe. Ik ben helemaal happy. Misschien de tweede Goeie. uur weer. Ja. ja. Ongetwijfeld. Nou, ja. Alles goed. Ja, ja. absoluut. Ja. Lekker weekend gehad. Ja, een beetje regenachtig. beetje regenachtig. Maar voor de rest... Allemaal uh, oh, lekker. Relax. Yes. Ja. Goed zo. Twee lekker. weken vakantie gehad. Lekker. Jij ook al. Ja. En nou is het weer... Uh, ja. Werk, werk. Yes, yes. Back to business voor wie dacht van, wat een leuke een nummer hoorde ik net. Nou, dat waren de dames Nicola, Victoria en Johanna. Oftewel, witsclub Zetan. Yeah. Ze komen uit Noorwegen. Uh, wil je ze zien? Uh, zeven, ik ga af van stiekem een concertagenda. Oeh, je okay. dan, oof, Doe maar. 27 september in Breda Oeh. bij Coffee Fest. Daar, daar spelen ze. Het is een feministische, occulte black metal band uit Noorwegen. En, uh, ik had ze vorige maand al gedraaid. en Via Instagram een bericht gestuurd. Maar helemaal het logo vergeten op de poster te zetten. Oeh. Dus ik zeg van, nou... We maken het goed. We maken het goed. En yes. we zetten jullie logo en we doen het weer. Yes. Leuk dat ze reageert ook leuk. Ja, zeker leuk. Ja, misschien de volgende Altijd keer een leuk. interview. Ja, wie weet. Ja, over ja. interview gesproken. Ja. Het is... Uh... Eh. Weer niet, Weer niet gelukt met en meneer helaas. Morgan Hopkinsen, van nou. uh, Marduk. Nee, uh, ik bericht hem, ik e-mail hem. Hij heeft toegezegd, maar ik krijg nul rustwoord. No. Nul, nul, nul, nul. Dus ja, uh, dit is de derde keer. Ik heb eigenlijk de twee interviews dan al eigenlijk laten schieten met ja, andere bands. Ja, zonde, zonde. Maar wat, ja. wat in het vat zit, verzuurt niet. Hè? Precies. En drie keer is helaas niet scheepsrecht, dit geval. Nee, inderdaad. Nee, maar goed, Nog even de volgende keer wat uh, meer ja ik ga, ik ga nu op op, op de hem wachten en ja. en dan, ik hij vindt het, het vast heel leuk nou, hij gaat het doen maar uiteindelijk wel communiceren met die man is uh, ja, drama mission impossible wacht ja uh, de volgende band heb ik eigenlijk nog geen één keer gedraaid nee wat eigenlijk dat is belachelijk is. wel een ander volgens wel, mij wel een I am in, daarvoor heb ik dat I am orbit ja, ja, ja, ja, klopt, ja. ja. ja, ja. Die wel, maar, ja, een hele andere band. <laughs> klopt. Maar deze niet. Nee, deze niet. De wit ja. ja, hoe kan je die overslaan? Belachelijk. Ja. Uit uh, Zweden, wel. daar zijn natuurlijk ja, uh, de meneer van, van Mayhem, Dead, uh, is daarmee begonnen. De, de bekende demo, uh, December Moon. Ja, ja. en uh, ook bekende bandleden, wat Entoomt is begonnen. En, hmm. Maar ze zijn hmm. eigenlijk al snel uh, weg. Weg. Maar ja, we leren later veel. Uh, gaan we lekker luisteren ja. naar Disgusting Sembla. Yeah. I know I'm disgusting. Life will The last of my day What the fuck yeah. En we zijn alweer drie nummers verder. Drie. Twee. Twee. twee drie. Nummers. drie. Drie. Ja, oké, okay, nu. Ja. ja. Maar ja, dit blokje is twee nummers. Nummer één, twee, ja. Ja, oké. Okay. Dus derde, derde, derde nummer. Je hoorde Leda met bland, uh, Blond en uh, nog iets Noors erachter. Ja. Ik ga me er niet aan wagen vandaag. dat nee, is te lastig. Um, ja, ik heb zomaar uh, wat meer death metal uitgezocht. Uh. Heel goed. deze ja. Uh, ja, deze Sony. sessie. Ja, want is dat is een beetje achter. Ja, sessie, ja, het is vaak meer ja. black metal. Ik heb ook meer black metal thuis dan dead ja. metal. En zoals je weet, alles komt van de cd wat we hier doen. Ja, ja, ja. Niks uh, via Spencer. Eigen collectie. We doen het oldschool. Ja, Absoluut. Daarom is het ook onderzoek. Soms ja. trekker stiekem ergens vanavond. Ja, precies. Niet, maar, niet verder met metal alleen. Ja, <laughs> ja moet die cd is maar niet uitverkocht nee, zijn. Precies. <laughs> um, zoals uh, Grave. Grave. Ja. Normaal doen we into the grave, maar ik denk, ik doe lekker een andere. Ja, daarover gesproken. Ga niet door. Gaat niet door. Nee. Gaat niet daar. Nee, nee. Into the Grave gaat niet door. Nee. Nee. nee. Dat is afgelast. Belachelijk. Dat gaat dit uh, komende weekend. Paas vinden, geloof ik. Mei. Ja. ja. Dat ja, is ja, gecanceld. Ja. Ja. Is is toch bagger. Ja. ja, ja nou ik bagger. Ja, nee, ja, of rots. Uh, niet leuk. Als soort, ja. uh, die mensen doen hun best. Ja. Ah, ja, Support your local scene. In ieder geval support the, the metal scene. Yes. En wij supporten Laathe. Grave met. Ook. You'll never see. Altijd een goed nummer. Of je hebt het niet, nee, nee. Ja. Ja. Uh, je hoorde dat <laughs> een pianootje? Ja, ja, <laughs> ja, daar is Guard Gard waarvan, want jij hoorde het Doodheim's Guard van het uh, welbekende EP Satanic Art. Hoorde je het nummer Permanent Empire? Ik denk, doen ze een ander? Ik wilde eigenlijk van, van een, uh, hun ene laatste A uh, Umbra Omega's uh, een nummer, maar ik uh, denk het kortste nummer op die LP is. Uh, ik denk 12 minuten of 11 minuten. oh joh. Dat zijn allemaal hele lange ja, nummers. Hele lange nummers ja. Dus ik dacht van, nou... Ja. We doen een korter Ja, precies. Ook prima. Wie weet volgende keer. Uh, nu dan. Uh, ik heb een, een hele gave cd besteld. Oftewel een box besteld. Er zijn er maar 25 van. Ik heb er één van. En ik heb het over Exilium Noctis. Ja, ja. Uit Griekenland. Yes, yes. Daar hebben we een interview mee. Uh, if you're listening... Keep up the good work. You have a very, very good al new album out. And We're going to play a song uh, in a moment. But I'm going to tell something about the box in Dutch. Sorry. Uh, hele gave box. Echt. Zo moet een box gewoon zijn, vind ja. ik. Uh, ik had het gezien zit, inderdaad. Zit, de CD zit erin in een. Ik hoor wat muziek. Ja, ik hoor is. muziek ook op de achtergrond. Ja. Hoor jij het ook? Oh, dat is hier. Dat is je telefoon? Oh, dat is dood en een Hier gaat hij nog even verder. Oh, je hebt uh, de livestream aanzetten of wel? Ja, blijkbaar. Dat <laughs> <laughs> uh, hoor ik toch. <laughs> de box. Ja, de box. Uh, oh, oh, is. Uh, ja. Griekenland heeft een nieuwe cd uit Pactum Diabol. Diaboli. Dat, dat nummer gaan we straks ook draaien. Ja, En uh, ja, hele gave box. Wat is, uh, ja, wat zit de er allemaal bij? De cd ja. zit erin. Ja. Uh, belangrijk. Ja, dat is wel heel belangrijk. Dat is wel heel fijn dat die erbij zit. Ja. Die zit in een een een soort hoesje ook van wat harder metaal en wat zit er nog meer bij? Er zit een soort uh, uh, oorkon erbij of een akte. Oh, okay. en dat is dan verzegeld allemaal ja. en dat ook. Ik heb het nog niet opengemaakt. Oh. want ja, nee, mooi, hè? dat vind ik dan weer zonde. zonde. Ja, er zit zie. een zakje in met een, er zit een zwarte veer in, er zit een, een zwart kaartje oh, in, er zit uh, uh, ja, van alles. Een badge, toevallig ook? Of dat nee, wel een, uh, een, zeg maar een foto van hun okay. gesigneerd. Oh, uh, hun allereerste cd zit er ook bij in. Oh, wauw. Ja. ja, voor de prijs van één uh, Ja, inderdaad. En hoe gelimiteerd was hij? 25 zijn er maar van. 25, dus zo. misschien... Zeer gelimiteerd. Ja. Kijk even op Bandcamp van Extreme ja. Noctis en wie weet Ja, kan in het nog vet. Ja. ja, hij is echt heel gaaf. en man. En Het is ook echt een, een, een, een doosje... ja Zo'n soort sigarendoosje en elk ja. doosje is apart ge, ingetekend met hun logo, dus het is ah. allemaal, elk, elk doosje is uniek. Behoorlijk werk van gemaakt, absoluut werk van gemaakt. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ik heb een, ik heb een hele gave uh, box van Marduk van ja. hun laatste LP, maar ja, daar zit de LP en de CD in en ja. dat is het. Ja. Ja. Het is wel heel gaaf. Het ja, is van ja. hout bewerkt en er zijn er ook maar honderd van. Maar ik denk ja, doe er even wat extra's extra bij. Iets extra's bij inderdaad. Voor Benny. Ja. Ja, bij vind Benny wel. leuk. Ja, zeker. Ja. Dat uh, genoeg. De ja. ja. Exilium Noctus. Pak hem Diabolie. Uh, Enjoy. Pak je koptelefoon en zet hem hard. Uh, en yes. dit is een gaaf nummer. Dat gaaf alweer. Gaat het luisteren. yes. yes. Throne hoorde je en daarvoor... Exilium is met Pactum Diaboli. Bladwerp Throne. Uh, ja, bestaan staan al sinds 1998. En uh, leden van vroegere Satiricon en vroegere Emperor hebben daar... Uh, eigenlijk ook nog nooit gedraaid hier. Nee, volgens mij ook niet. Nee. Nee, nee. Maar ik vind het wel vet. Een beetje ja. death metal. Een beetje death metal-achtig inderdaad. Ja, inderdaad. Heel wat ik. anders. Dat Volgende is weer. Weer black metal. Ja. ja. Maar ik vind het zo goed. Ja. Uh, Total Hate ja. heeft een nieuw album... En uh, Duitsland, terug, geloof ik. Dan forthcoming dan? Age, of the Age of the Reaper. Uh, ja, of nieuw allemaal, 2024. Maar ja, ja. vorig jaar. Uh, is ze bestaan alweer 25 jaar. Zo. Ze gaan alweer naar vijf... Ja, het gaat allemaal zo snel, wow. jongens. Ja. De Millennium Baby ook alweer ja. 25. Ja. En uh, ja, ik vind het een hele gaaf. Vorige, vorige keer heb ik er ook al wat van gedraaid. Ja, inderdaad. Maar nu heb ik Waar echt een CD. Ja. Via Bandcamp. Blijf ze deze komen. Blijf band supporter. Ja, sowieso. Ja, ja. Waar ja. komen ze vandaan? Duitsland Duitsland. Ja ja, ja, ja, ja. We zitten erover te denken om een interviewtje met ze te doen. Ja. Wie weet. Ik hoop het. Ja. Als we zin hebben natuurlijk. Uh, Mocht je de dus Wauw, wat Duits is in een uh, uh, Mijn Duits is ook slecht. Doe maar, total wel heet met that heet. Harry yes. decade. De al van Handen met neer al feiler, oftewel wanneer alles valt. Uh, mooi even uit, uit het Zweeds vertaald. Uh, ja, dit was een van de snelste nummers, denk ik, van hun laatste cd. Wordt die nu? Onze tijd is nu. En onze tijd is ook nu. Ja, inderdaad. Ja. Zeker. Maar de, en de, ja. dit nummer, ja. De andere nummers zijn wat anders. Ik vind het heel gaaf album. En de rest van de albums zijn nou ook gaaf. Maar ja, als het niet zeker. gaaf is, zou ik het niet draaien. Nee, mogen. precies. Nee. We draaien alleen alles wat gaaf is. Alleen gave dingen worden hier Ja, bedraaid. zeker, zeker. Maar echt. Ja, als mensen nou nog eens een verzoekje willen indienen... dan kan dat natuurlijk ook, denk ik, hè? Abs Absoluut. Ja. En je kan ons volgen. Ja, dat ook. We ja. hebben een gezichtsboekpagina. Ja. Oh. Facebookpagina. Play it loud at ZFM Zandvoort. Hoe noem je dat? Play it loud at ZFM Zandvoort aan at geschreven at at en we hebben een tenminste ja, Instagram een Instagram pagina yeah. die is wat langer want er waren al heel veel play it loud dus ja, ik moest maar niet, even uh, een radioprogramma play it loud nee <laughs> gelukkig dus we moesten even even uh, hij is wat langer geworden ja vertel play it loud underscore underscore underground ZFM ja, dat is een hele lastige om te onthouden, maar... Uh... We doen het nog een keer. <laughs> ja, precies. Play it loud. Nou, dat, dat moet lukken, dat toch? Play lukken. it loud. Aan elkaar. Ja. Underscore, underscore, oftewel twee lage streepjes. Yes. Underground ZFM. Kijk, nou, dat moet te doen zijn. Ja, schrijf absoluut. het op, pen en papier pakken, schrijf het op en volg ons. Ja, uh, stuur berichtjes. Uh, ja, stuur je verzoekjes in, blijf iemand, op de hoogte. Iemand had me helemaal uitgelegd om een poll te maken en alles. Ja. En ik zit er. En, en dat lukt je niet. Lukt nou, we gaan straks Allee. even kijken ja. of wat uh, mij wel lukt. Kijken niet ook. Ja, maar. dat is wel leuk. Precies. En, uh, oep, doe je. hoor je dat? Ja. Ja, ja, je hoort alles hier hoor. Nou, <laughs> niet te hard tikken. <laughs> dat hoorden we ook. Ja. Leeper is er ook. <laughs> ja. uh, wat gaan we doen? Uh, het al nieuws, ik ben er klaar voor. Nou, dan ben ik er ook klaar voor. Dan gaan we dat doen. Daar komt ie.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 Ja, en op 20 mei werd bekend dat Arnhem een nieuw Deathfest in de Geldeshoofdstad hoofdstad... Natuurlijk, een festivalrijker is geworden. De eerste editie zal gehouden worden op 25 oktober in de Willemeen Arnhem. En als headliner heeft de organisatie niemand minder dan Pestilence weten te strikken. Daarnaast zijn ook Brain Casket en Massive Assault be bevestigd. Maar er komen nog meer bands bij. Kaartjes kosten 23,50 euro en dat is geen geld. In de voorverkoop of 30 euro aan de deur. Alle informatie vind je op www.willemeen.nl. En onlangs kondigde For I Am King aan te gaan stoppen. Wel komen er dit jaar, of na, na jaar, nog enkele afscheidsshows. Maar nu heeft de band nog een allerlaatste track uitgebracht. En deze heet Exile. En de bijbehorende videoclip is te bekijken via natuurlijk alle bekendere streamingplatforms. Voor For I Am King is overigens deze zomer ook nog te zien op Yera On Air. Wat het laatste festivaloptreden van de band zal zijn. De allerlaatste shows volgen later in het jaar. Op 14, 15, 21 en 22 november is de band te zien. In respectievelijk Tilburg, Drachten, Nijmegen en. Haarlem. Dus dat is lekker dichtbij. En na het overlijden van drummer Joey Jordison in 2021 hadden we niet gedacht dat Sin nog door zou gaan. Maar niet al te lang daarna lieten de overgebleven leden weten dat het schrijven aan album nummer 3 was begonnen. We hebben er bijna vier jaar op moeten wachten maar op 8 augustus verschijnt in Devastation. De line up vrijwel ongewijzigd met gitarist Frederic Leclerc van Creator en Stéphane Bourrier van Loudblast zangers Attila Cesar van Mayhem en Sean Zatorski van Daath. en bassist Heimoth van Seth. Een voormalig Breed 77-drummer André Joyce, die tevens Jordansons drumtech was, neemt de plek achter de drumkit in. Als eerste single is nu alvast de titelnummer van de plaat uitgebracht, oftewel In Devastation. En na Elevator Operator heeft Electric Cowboy weer een nieuwe single. Deze heet Reverie en de verwachting is dan ook dat deze op het volgende album zal staan. Wanneer dat album zal uitkomen is nog niet bekend, evenals wie de nieuwe drummer van de band is. Een paar... ...maar weken geleden maakte David Friedrich namelijk bekend... ...dat hij de band ging verlaten. In een nieuwe videoclip zien we nog niet wie zijn opvolger is... ...want het gezicht van de drummer wordt niet getoond. Zodra de eerste shows zijn gespeeld... ...zullen we het waarschijnlijk wel weten. Deze zomer is Electric Callboy te zien op onder meer Rock Am Ring... ...Rock'n' Park, Hellfest en de Locustse Feesten. In november start een normale Europese tournee... ...die Electric Callboy op 12 november naar Lotto Arena in Antwerpen brengt... ...en op 17 januari volgend jaar dus... naar de Rotterdamse RTM stage. En dat waren de metalnieuwtjes weer voor deze week. Het waren er niet zoveel. Uh, met dank aan metalfan.nl. Daar heb ik de nieuws vandaan uh, getoverd. Ah, dankjewel. Yes, jullie bedankt. Uh, nou, we gaan alweer weer bijna naar het laatste nummer. Hè? Bijna. Uur. Bijna, ja. Ik uh, ben alleen kwijt... Dat oh, dat was. We gaan. Uh, uh, we doen het nummer van uh, Impelt Nezri. Oeh, yeah. Impelt Ja, Impelt Nezri. We uh, hebben uh, nog wat tijd uh, over, ons, dus uh, onze we nog even lekker vol. Vriendelijke vinnen die niet ja. welkom waren op uh, Eindhoven Metal Meeting uh, nee. afgelopen. Uh, was dat december. december ja. Nee, dat iemand. Uh, die had een tekst gelezen. En, uh, ja, dat ja. was wat mee, inderdaad. Uh, ging er... Ja, weet je. Heel Nou ja. Ik heb voor een allereerste album gekozen. Lekker, lekker oud. Ja. Ja, dat was. En het tolk komt nors, nors, nors. <laughs> ja, de, dat zal iets vint zijn. Het zal zes, zes zijn, denk ik. Je, dat zou kunnen. Ja. Denk ik, hè? Ik ben ook niet zo goed in de films, Ik ben 6 dus niet uh, perkelen en wie doe je om oud? ja, oké. Okay. <laughs> ja. Zelfs dat weet ik niet. niet dat oh, dat nou, ik ga het maar niet vertalen, want nee. <laughs> nee. dat zijn de, niet de beste. Alleen ah, nee. Kitos, dat is. Uh, dankjewel. Oh, oké, okay, dat dus is nog uh, wel, uh, goed om te weten. Maar niet voor de Thereseeltjes. Nee, nee. Mocht je weer vins willen, kan je ja. altijd ook via Play It Loud. Ja, dan oh, nee, <laughs> doen we er nog een Ja. Vins te tekenen. Vinsles, ja. We doen alles. We leren ook nog. Is we bij of, Precies. Uh, Google is your best friend. Huh? Ja, dat nummer ga je draaien. Ja, dat nummer ga je nou, draaien inderdaad. Dat hoe, was lang hoe lang heb ik vraag. nog? Wanneer moet ik het zeggen? We uh, lopen nog een minuut. Nog een minuut? En, een minuut? en ah. 20 seconden. Ja. Ah, we hebben nog heel veel tijd. dat lukt jou ah, wel. Het langzaam praten. Nee, ja. Het... Ik verwacht eigenlijk binnenkort wel weer eens wat nieuws van hun. Uh... Ja, al lang niks meer van ons inderdaad. Maar ja, of ze ooit nog in Nederland gaan optreden, dat is de vraag. Nee, dat zal wel, wel niet meer. Nou, Als ze nu hebben, een beetje de, de, de naam gekregen van. is uh, echt jongens. Ja, precies. Jullie hebben het over, wat, wat was die tekst nou waar ze over vielen? Ik weet het niet. Eens ik meer. Ik weet het ook niet meer. Help ons. Ja, maar me googlen. Ik moet het allemaal niet te serieus nemen. Nee, het denk ik. gaat om de muziek tenslotte. Vind ik ook. Ja, toch? Het hoort bij het image van black metal, kom op. Doe je en anderen dingen. zullen er anders ja. over denken. Maar uh, ik nee. vind het niet... Ik vind het niet aanstootgevend. En nee. ik doe ook niet mee als ze iets zeggen. Dan, ik vind de muziek gewoon nee. gaaf. En uh, nee. al jaren... Als hij en, ik, uh, verbranden doen wij het ook niet. Nee, nee. precies. Ja. Zo kan je op, <laughs> is over iedereen wel iets te vinden. Ja, dat en, ze zijn, uh... Ja, ze zijn eigenlijk een beetje condemned to hell. Uh, door, uh, ja, door daardoor... wel. Ja. En dat is ook het nummer waar je voor gekozen hebt. Nou, ja. dat is toevallig. Dat is toevallig, ja. ja. inderdaad. <laughs> dan gaan we daar naar luisteren. En, uh, en uh, tweede uur hebben we nog ja. van alles. Funeral Miss, Dark night torn Midnight, Venom... Vooral lek metal, dus ja, nee, en ook, ook, ook wel wat. Nog, ja. uh, ik okay. zie een dead metal tussen. Mijn god, dat zie ik ook staan. Ja. Oh, ja, nou, Oké, okay, ja. Ja. er komt het genoeg goed, goed aan. Ja, we gaan hem instarten. Ik hoor maar. Tot zo, in het tweede, nieuws, uh, tweede uur na het nieuws, om 10 uur.